Open. Een voorspelserie in 17 delen naar de gelijknamige omnibus van Wien van Zandt... in de bewerking van Anna Bosman. Regie Marlies Cordia. Deel 11. Ja. Mm -hmm. Nou weet ik het ook niet meer ja. hoor. Rij ik speciaal voor jou naar Van Loon. Nou, is het niet goed. Die van Loon? Mm -hmm. Ik koopt oude koeien. Ga jij weten. Ga mij nog maar een stukje worden. Oh, eindelijk een tevreden mens. Oh. Alsjeblieft mijn loon. van Loon koopt oude koeien. Staat je op bekend? Huh? Zou je anders aan zijn klanditie niet zeggen? Oh wat. Mensen betekenen worden geen smaak meer. Mag ik even eindigen? Want ik moet nog naar beneden. toe. Ja. Barry voor alles. Ik knullen schrik gek met dat paard. Ja. Toch een aardige trek in hem. Ja. Ja, over die zoon hoeven we ons tenminste geen zorgen te maken. Hm. Wat is er dan met Sjoerd? Ach, allemaal maligheid. Ik had vanmiddag rij aan de telefoon. Ja. Weet je wat ze vertelde? Nou, hoe kan ik dan dat nou weten? De meneer gaat weer eens op reis. Juist. Alleen. Of eigenlijk ook niet. Ja, ja wat nou, wat nou, wat nou? Sjoerd gaat samen met een meisje van 18... Wat vindt al je me nou? Ja, Tja, zo waar ik hier zit. Sjoerd, onze Sjoerd, gaat acht weken naar Thailand. En omdat Marij niet meegaat, heeft meneer zich ander gezelschap gekozen. Dochter van een collega. Meisje van achttien. Vind je dat nou? En, en, en Marijn, is het daarmee eens? Ja, wat moet ze? De reis was al besproken, kon allemaal niet meer terug. Oh, let's go. Alles kantoor. Ja, nou, bij je zoon blijkbaar niet. Je moet er iets aan doen, Douwe. Hm. Wat kan ik er nou aan doen? Je moet twee volwassen mensen. Ja, maar je kan toch eens met Sjoerd gaan praten. En hem wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Hij kan toch zomaar zijn vrouw en kind... maar niet liefst acht weken in de steek laten. Sjoerd schijnt alles te kunnen. Schammelijk. Ja. ja, ja, ja, maar wat kan ik hier aan veranderen? En wat is dat uh, voor een meisje? Ja, een meisje van gescheiden ouders. Studeert. Voor de rest weet ik het ook niet. Nou ja, één ding staat vast. We moeten Marij en Rudy opvangen. Meer kunnen we niet doen. Oh, zeg maar Lisette hoor. Ja, wat dacht u dan? Dat we mevrouw tegen je zeggen. Nou, Wil je een kopje thee? Nou, graag. Oh, zonder suiker. Wat woon je hier leuk, hoor? Dat ja, vind ik zelf ook. Kijk, die bank daar heeft Marij helemaal zelf bekleed. Ah, oh, samen met Mello. Ja, maar onder jouw leiding. En zonder leiding komt het niks op stand. Ligt jullie zoontje in bed? Ja, ja. Gelukkig wel. Hij was zo vandaag. Zal het weer zijn? Oh, dat heeft hij vast van zijn vader. Oh, oh ik ben de rust zelf. Nou, mijn vader vertelt wel heel andere verhalen, hoor. Oh ja? Ach, dat is me een uh, wacht, ik zal even mijn albums laten zien. Ja, dat heb je beloofd. Ja. Dan moet ik wel even naar boven, hoor. Oh. Is dit eh uh... Ja. Maar de foto is al een jaartje oud hoor. Oh, wat een schattig keratje. Het is een druk te maken. Ja, Dat kun je wel zien aan die sprekende ogen. Nou, die zou ik ook geen acht weken alleen kunnen laten hoor. Nee, en om hem helemaal mee te nemen, dat lijkt me echt bezwaarlijk. Ja. Je moet rekenen, die jongen heeft er niks aan. Nee, gelijk heb je. Hij kan lekker in de tuin spelen. Die moet eerst opgeknapt worden. Oh, nou, ja. jammer een mooi terras en een grasveld. Dat zou toch geweldig zijn voor die kleine man, hè? Maar Rudy is zo snel als een haas. Voor hem zou de tuin al gauw te klein zijn... en over een paar jaartjes dan speelt hij toch op straat. Oh. En... Zo, hier is het bewijsmateriaal. Onze vakanties. Nou, hier ben je wel een paar zoek mee, hoor. Zeg, wat ga jij eigenlijk die acht weken doen, Marijn? Uh. Oh, we gaan naar Siermonne Koog en nog wat naar de boerderij. Kijk, dit is het album over Israël. Heb jij wel eens op een kameel gereden? Nou, ik moet er niet aan denken. Ja, Hele ervaring, hoor. En kijk, hier, hier. Stemt Marijn in de Dode Zee. Leuk, hè? Hoe uh, moet ik jullie naar Schiphol brengen? Oh, nee, dat is niet nodig, joh. Die zet zijn vader moet naar Amstelveen en we kunnen een lift van hem krijgen. Heb jij dat wel al met pa overlegd? Zeg, wat dacht je dan? Oh, Oh, zeg, ik, uh, ik moet er eens vandoor, want uh, nu al? Ik heb met de soep gerekend. Nee, joh, ik, ik moet alles nog pakken, dus... Uh, ja. ja, in dat geval... Wacht, ik zal je even naar de trein brengen, Lisette. Nou, uh, uh, tot ziens, zal ik maar zeggen, hè? Ja, en een uh, prettige reis. Ik vond het hartstikke gezellig. Ik hoop echt dat jij ook nog een goede vakantie zult hebben. En nu gaan we naar opa... Lapa, Lapa. Nee, opa. Zeg het opa. Lapa, Lapa. Hoe kan het zo goed zeggen? Opa, opa. Opa, opa. Ja, dat is heel knap. Opa. Rudy is heel knap. Opa, opa, opa. Wat ben jij een knappe fan van mama. Kijk, daar staat opa. Bruine badgasten. Opa, opa, opa. Rudy zegt opa. Ja, we zijn waarachtig zeg. Het is toch een wonder. Hè? Komen jullie maar gewoon mee naar binnen. Dat moet moeder horen. Opa, oh, kom, opa, kom ik opa. Dan. Zeg, ik, opa. Kan niet, ik kan niet meer ophouden zeg. Dag, Dag lieve Rudy. Hallo. Hm? Wat een schatje. Rudy zegt opa. Ja, dat zeg je me. Opa. Oh, <laughs> wel heb je ooit, Rudy kan open zeggen. Ja, nou, ja, ik hoor het, ik hoor het, ik het hoor het. Nou? nou zeg, dan heb jij toch wel een appeltje verdiend, hè? Gast? Ja, en dan? Niks naar bed, niks, niks. Nee, wij gaan eerst even naar die jonge hondjes kijken, hè? Woef, woef, natuurlijk, jongen. Woef, woef. Kom jij maar maar ook om mij, Wat Je moet dat zo, dat je Ja, natuurlijk hoor het is. Zo genoeg. Nou, het was niet tamelijk laat. Natuurlijk ben ik blij dat hij nu eindelijk opa kan zetten. Ah, kind, dat komt toch wel goed. Je zou eens even moeten zien hoe hij zich zou roeren, Marij, als hij het tegen een broertje of zusje zou moeten opnemen. Ja, ja, ik ga Short vragen of hij het goed vindt dat we een hondje nemen. Een hondje. Een hondje zijn binden voor rijk. Ach, als Rudy dat nou leuk vindt. Ja, maar jij bent er wel de hele dag mooi mee bezig, hier. Ach, is een kwestie van wennen. Voor het Ja? Mijn naam is Ring Verbreed. Oh, komt u verder. Dank u. Zo. Zo. Ja. Oh. Aardig weer niet? Ja. Ik wil hier een jas op Ja, Ja, dank u wel. U ja. Wilt u misschien een kopje thee? Uh, graag ja. Kan ik daar ja, zitten? Ja, gaat u ja, daar zitten. Dank u wel. Zo. Ja, dank u. Maar laat ik me eerst wat over mezelf vertellen. Ik, ik ben een paar maanden geleden afgestudeerd. Ja, dank u wel hoor. En ik ben me nu aan het oriënteren op een praktijk in deze omgeving. Gebruikt u suiker? Eén uh, schepje graag. Mijn zoon slaapt op het ogenblik, maar uh, heeft u misschien een kwartiertje geduld? Tijd genoeg. Maar vertelt u eens wat meer over uw zoontje? Veel Zo bijzonders valt er niet over om te vertellen. Heeft een vriendelijk karakter. Is wel op zichzelf. Ja? Ik ben met hem naar een kinderarts geweest, maar die kon gelukkig niks onrustbarend vinden huh. Alleen hij is wat traag. Misschien komt het wel omdat hij zonder praat ook alles begrijpt. Mijn man en ik vinden hem nogal snugger. Of klinkt dat opschepperig? Nee hoor. En uh, uw man is uh, zeker de hele dag van huis. U werkt misschien ook nog? Nee, nee, ik werk niet meer. Maar Sjoerd is de hele dag op school. Oh. Verwendt u hem? Misschien zijn vader, een beetje. Ach ja, maar uh, niet extreem. Nee, dat kan ik niet zeggen. Heeft u met praten geoefend? De laatste tijd. Heel veel zelfs. Voor die tijd niet dan? Geen tijd? Daar ging het niet om. Ik deed het ook wel als ik met Rudy alleen thuis was, maar... Nee. Mijn man is de mening toegedaan... dat je een kind zelfstandig moet laten opgroeien. Oh, en dat wil zeggen... Ja, dat als het de noodzaak ergens van inziet... dat het er dan best aan zal beginnen. <laughs> en hebt u van dat beginnen iets gemerkt? Nou ja, hij is de laatste maand met de... Was dat begonnen? En af en toe zegt hij ook opa. Was daar een opa? Maar hij kan het er best voor maken, hoor. Hij is nog niet in de crash. Nee, maar na de vakantie wil ik hem wel heel graag heen doen. Is hem dat... Ja, ik zal hem even gaan halen. Ja. Ah, daar hebben we Rudy. Oh, wat heb je daar een mooie auto. Mag ik hem even bekijken? Doet. Ja, toet. Dank je wel, Rudy. Heb je die van papa gekregen? Van papa? Of is die van mij? Ik neem hem mee. Toet, toet. Goed zo, goed. goed zo, Rudy. Goed zo, Rudy. Mijn man heet Short. Hoe is het mogelijk? Nog nooit heeft hij de naam van mijn man genoemd. En nou opeens dit. Ach, uh, mevrouw Dijkenma, dit stukje mens zal u in de toekomst wel meer zal zetten. Hij doet gewoon wat hij wil. Het is eigenlijk heel simpel, zoals ik het nu kan zien. Tja. Vindt u het goed dat ik nu even met hem doorga? Graag zelf. Ik sta perplex... Zal ik de auto dan maar een shoot geven, Rudy? Jullie jullie niet shoot, shoot, jullie. <laughs> maar u bent een wonder. Ach, mevrouw, het is mijn vak. Uw vak, ja. Maar kunt u niet iedere morgen komen? Ik bedoel, als het u schikt, natuurlijk. Ja, natuurlijk, mevrouw. Wanneer u maar zorgt dat de koffie bruin is. Dat komt voor elkaar. En s dus morgens is eigenlijk nog een beter idee, Immers. Dan zijn kinderen nog fitter. Is mijn ervaring. Nou, daar snap ik niks van. Je bedoelt? Hij is weg en er staat ieder ochtend een vreemde kerel met hem op de stoep. Ah, zeg, het is vast een zeker familie. In jaren zie je er geen kip en er staat ieder ochtend die man op de stoep. Geloof mij, dat is geen zuivere koffie. Wat moet er dan aan de hand zijn volgens jou? Weet ik niet. Maar het is niet pluis. Voor mij liggen die twee uit elkaar. Uit elkaar? Ach, hij is gewoon met vakantie. Vakantie in de zomer. En dan laat een man zijn vrouw een kind thuis. Dat is een mooie boel. Ik zie mijn freak al aankomen met de boodschap. Zeg, schat, ik ga een paar weken alleen met vakantie. Vermaak jij je maar? Ah, je krijgt toch geen hoogte van die twee? Ah, mevrouw Dekema. Ja, dat heb je goed. Ik heb hier een brief en we konden het adres niet goed lezen. De afzender is gevrekt. Oh, van Sjoerd. Ja, juist, van Sjoerd. Dank u wel. Oh, niet te danken hoor. Goedemorgen. Marij, je hebt recht op het te weten... Ik heb, zoals ze dat noemen, overspel gepleegd. Als excuses zou ik allerlei omstandigheden kunnen aanvoeren. Alleen daar wil ik het liever thuis met je over hebben, dan het nu allemaal uit te leggen. Uit ware liefde, Voelizet, is het in ieder geval niet gebeurd. Daarvoor voel ik me toch te veel aan jou, aan mijn kind ook gebonden. Je hebt nog precies een week. Om over mijn briefje na te denken. Handel niet overhaast. Als het een reden voor je mocht zijn uiteen te gaan, wacht dan tot ik thuis ben. Eén dringend verzoek, praat er nog met niemand over. En probeer het in je eentje te verwerken. Ondanks alles verlang ik naar huis. Naar mijn kind. En naar mijn kamer boven. Naar jouw rustgevende persoonlijkheid. Kom me in geen geval van het vliegveld halen. Die Zet reist direct door naar Groningen. Ik hoop dat je me kunt vergeven dat je het geduld inderdaad zult opbrengen nog niets te gaan ondernemen. Groet onze kleine man van me, Sjoerd. Zo, dat was het hier voor vandaag. Hij gaat echt heel hard vooruit. Ja, dat hoor jij beter dan ik. Um, we hebben het nog niet over de kosten gehad. Nou ja, dat moet ik daar nu op antwoorden. Nou, dat lijkt me heel simpel. Nou, zo simpel is dat niet. Je zet lekkere koffie en de kleine Rudy is mijn eerste patiënt. Nee, ik wil liever wachten tot er echt resultaat is. Je moet het maar zeggen, hoor. Nou, zeker maar. Als ik platzak ben trek trekken van bel, hoor. Maar eerst een uh, onderkoop. Ja, dat wou ik nog zeggen. Wij hebben hier wel een kamer over. Je bedoelt hier? Ja, als het niet te eenvoudig is. Nou, oh, eenvoudig, doe dat niet zo gek. Nou, top dan niet langer. Je bent welkom. Maar uh, je man? Ach, mijn man zal er geen enkel bezwaar tegen hebben. Zolang we zijn kamer op zolder maar intact houden. Nou ja, <laughs> nou, in dat geval... Heb je genoeg meubels om er iets gezelligs van te maken? Dat zal wel gaan. Nou, dan heet ik je welkom in huis, Ja, nou. <lacht> nou, ik weet niet wat ik zeggen moet. Je hoeft niks meer te zeggen. Je bent lid van deze kleine familie. Als je iets voor de verwarming en het licht in de pot doet, dan heb je daarmee de huur voldaan. Oh, wat zakelijk. Had je zeker niet gedacht, hè? <lacht> ja. Ik zal er morgen sleutel bij laten maken. En dan is alles geregeld. Dag, Marij. Short. Dag, oh Marij. Krijg ik geen kus? Heet je me niet welkom? Je hebt mijn brief toch wel ontvangen? Tuurlijk heb ik je brief gekregen. Tuurlijk heet ik je welkom. Zeker namens Rudy. Oh. Ben je moe? Nou, dat, uh, gaat wel. Nog voor we gaan slapen wil ik met je praten, Sjoerd. Ben je dan niet benieuwd hoe de reis is geweest? Ach, het voornaamste weet ik al. Bijzonderheden zie ik wel als je dia's ontwikkeld zijn. Je wilt hier dus blijven. Ik heb iets heel moois voor je meegebracht. Ik bedoel, ik heb wel drie keer om het zaakje ik heen Ik wil eerst dat je naar mij luistert, Sjoerd. Over ons huwelijk kunnen we nog lang genoeg praten. Eerst een paar praktische zaken. Ik heb jouw bed naar de zolderkamer gebracht. Dat leek me voorlopig beter. Uit uh, de zonderkamer? Ja, want op de logeerkamer slaap ik. En op onze kamer woont een meneer die je zo'n spraakles geeft. Rink Verbré. Rink Verbré? Een man van mijn leeftijd, nog niet getrouwd of verloofd. Hij kon hier niet aan een behoorlijke kamer komen. Nou, dan heb ik hem onze kamer gegeven. Je bed soms ook al? Maak maakt niet van die misselijke grappen. Ik zeg duidelijk dat ik in de logeerkamer slaap. Weet je, ik heet geen Sjoerdijke, maar die met een jong meisje in bed kraakt. Bedankt. Bedankt, ja. Je zou me eerst de kans geven om het te verdedigen. Oh, die krijg je nog voldoende. Nou ben ik aan het woord. Ja, dat hoor ik. Ik vind Drink een aardige kerel. Of ik van hem houd, dat weet ik niet. Wel durf ik te zeggen dat hij alles heeft wat ik in jou tijdens ons huwelijk zo gemist heb. Juist. En dat is? Hartelijkheid. Medeleven. Belangstelling. Ook voor de dingen waaraan jij altijd voorbij bent gegaan... maar die voor mij wel belangrijk waren. Je bedoelt dat je liever met die ander naar bed... Houd toch op! We hebben een kind, Sjoerd. Een zoon die recht heeft op een vader. Maar Marij, wat wil je dan? Heel simpel. Gewoon een proefjaar. Proefjaar, maar... Misschien minder. Wat mij betreft mag je die Lisette mee naar huis nemen... Wie weet passen jullie beter bij elkaar. En jij? Ach. Maar ik hey, vind je zo anders geworden. Zo volwassen. ...geluisterd naar het elfde deel van De Weg ligt open. Een hoorspelserie naar de gelijknamige omnibus van Mien van Zand... ...in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Guikje Roethoff, Hans Karsenbarg, Luc van der Lagemaat... ...Emmy Lopez-Dias, Jan Borges, Willy Brill... ...Joke Rijtsma, Frans Koppers, Paula Major en Kees van Ooyen. Techniek Raymond van Maarseveen en Leon Dubois... Regie Marmies-Cordia